Mark Visser met het NOS De Japanse regering gaat ervan uit dat in de afgelopen tijd in de kerncentrale van Fukushima splijtstofstaven gedeeltelijk zijn gesmolten. De vrees dat er in reactor 2 zo'n gedeeltelijke meltdown is geweest bestond al een paar dagen. Wanneer die meltdown was is volgens deskundigen niet te zeggen. In het gebouw staat een laag water die radioactief besmet is. Vermoedelijk als een gevolg van het gedeeltelijk smelten van de staven. Dat belemmert de reparaties aan het koelsysteem.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 Burgers moeten zich via een referendum kunnen uitspreken over de bouw van een nieuwe kerncentrale in ons land. Dat wil GroenLinks. De partij noemt het bouwen van een nieuwe centrale een ingrijpend en omstreden besluit, maar we zeer lang aan vastzitten. VVD en CDA zijn voor nieuwe kerncentrales en in veel landen ligt kernenergie op dit moment onder vuur door de nucleaire crisis in Japan. Wereldwijd zijn zeker vorig jaar 527 ter dood veroordeelde geëxecuteerd. Een aantal uitgevoerde doodstraffen daalde daarmee met bijna 200, zegt Amnesty International. Cijfers over China zijn niet meegenomen, omdat Peking geen informatie geeft over executies. Volgens deskundigen worden in China jaarlijks duizenden mensen ter dood gebracht. Het land dat na China de meeste doodvonnissen voltrok is Iran, gevolgd door Noord-Korea, Jemen en de Verenigde Staten.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 Zalvo op zaterdag vandaag uh, drie uur lang live vanaf locatie Midden-Hottenstraat. En we hebben weer een uh, gast aan tafel, de wethouder van Zalvoort. De wethouder van Sports. Ja. Jaap gaat met te praten. Ja, nou, dag, trouwens. Ik, ik, ik zit uh, naar die uh, draadloze microfoon te kijken, maar uh, voorlopig heb ik hem nog niet echt nee, uh, helemaal nee. nodig gehad. Uh, welkom, Gert. In de uitzending. Ja, leuk. Uh, ja, ja, ja ik, zou, ik hoorde je net al uh, een aantal. Uh, Kreten uh, slaken bij de finish, tenminste de kreten, uh, in ieder geval op beurende kreten, voor de mensen die aankwamen. Uh, ja, ja, ik heb die mensen vanmorgen, heb ik ze weggeschoten. Weggeschoten? <laughs> op het circuit, ja, ja, ja. ja, dat is het hartstikke Zo heet dat, hè, wegschieten. Ja, ja. En uh, ik had ze een zonnetje beloofd. Die is er niet van gekomen. Dat is er niet van gekomen. Ik heb ja. begrepen dat ze tot Riehuis ongeveer uh, toch in de muzerige regen hebben gelopen. Ja.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 ons dorp is fantastisch vertegenwoordigd met 66 lopers ja ik zag net ook een, een oud zeskamp, zeskamp ja, deelnemer zag ik voorbij lopen, dus wat dat er gaat ja, het, ja, zes, 66 Zandvoorters dus ja. op 2966 is natuurlijk een heel hoog percentage ja. en dat betekent dus dat we in Zandvoort wel weer een sportief dorpje zijn, het is, is natuurlijk een geweldig evenement, weer een ja. leuke aanvulling op, op het evenement vanmorgen de Run. Ja. en ik weet dat de organisatie had gedacht en gehoopt dat er 1500 wandelaars zouden komen. Als nou, je ziet dat het een dubbele aantal is geweest dit jaar al, nou, dat is het natuurlijk fantastisch. Ja. Um,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 ja, ze noemden mij altijd de wethouder overgewicht. Klopt, want ik heb zelf natuurlijk ook overgewicht. Ja. <laughs> maar, ja. maar ik ben sinds, sinds januari volop aan het en Dat heeft me al vijf kilo opgeleverd. Oh, dat is niet verkeerd. Nee, dat is niet verkeerd. Vanaf morgen uh, zien jullie Tarzan door de dorp lopen. <laughs> uh, dit, is, uh, dit gaat niet over één nacht ijs. Want ik denk dat de mensen dan komen die bij jou aankloppen: van kunnen we dit uitzetten zo? Die, uh, de organisatie, de, de nou, Winners World. Nou, we zijn we zijn, uh, we zijn natuurlijk drie jaar geleden begonnen mm. en toen kwamen mensen van de, van de Rotary, want die hebben de eerste uh, aanzet daarvoor gegeven. Yeah. Die kwamen bij, uh, bij Wilfred Tatens en bij mij van, luisteren wij willen uh, uh, zo'n evenement als de Subirum willen we hier in Zandvoort gaan introduceren. En wat vinden jullie daarvan? Nou, dat hebben wij meteen, hé, hey, voel je het zonnetje? Ja, ja. ja.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 The carousel, this beat's too much style. one second I'm thinking I'm feeling the loss Then I feel alive Dat zei een Wethouder aan de get het net helemaal goed De terrassen zitten lekker vol hier in Salford en CFM is erbij tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met de 30 van Salvoort. Zij sorry trouwens Carol Emerald en Deadman. We zijn heel benieuwd hoe de heren van uh, SV Salvoort het vandaag doen. Snel weer over naar Joop Nesta voor. Joop, nogmaals, goedemiddag. Ja, goedemiddag normaal. Ook aan de luisteraar, uiteraard. Ja, het was even een beetje een rare binnenkomst natuurlijk. Hè. Zo in anderhalf minuut, twee doelpunten. Dat ben je eigenlijk niet uh, gewend. Dus... Nee, niet echt. Dus, ik ga nu pas mijn verhaal. Te doen. Want het ligt nu toch stil voor een bestuurwandeling van uh, Michael Kuil. Dus dat ondertussen weer op. We krijgen nog een nou, redelijke duw En nou, daar krijg je eens een goal mee. Maar goed, dat is een aan de vrijzetters. Um, ja, Sanford tegen Hellsport Hel de nummer 8. Na vorige eh, Helma die staat dan vijf. Uh, uh, we staan wel ver genoeg voor op Hellsport om Helsport niet voorbij zelf te kunnen laten gaan vandaag. Mocht ze onverhoofd gaan Wat Zandvoort wel nodig heeft, zijn punten. Punten om weer dat zelfvertrouwen op te krikken. En met name dan in de aanloop... ...naar de wedstrijd van volgende week... ...die voor Zandvoort ontzettend belangrijk is. Want dan spelen ze namelijk uit tegen Monnikendam En dat is de laatste wedstrijd van de tweede periode. Mocht Zandvoort die winnen... ...dan is Zandvoort periode kampioen. Ongeacht wat dan AFC doet en wat de Overbos doet. Nou, ja, goed, zover is er nog niet. Zandvoort moet echt weer wat zelfvertrouwen zien te krijgen. Goed, de Vets staat weer op doel. Uh, even kijken, Remco Ronda... Is weer aanwezig, die zit op de bank. Voor het eerst in maanden is hij weer bij de selectie aanwezig. En op 1A vind ik de sterkste verdediging. En met de name dan natuurlijk met de Jonkeur en Bas in het midden van die verdediging. Sandvoort heeft dan nou, inlopen drie hele snelle jongens: Michael Kuil, Meijs en Michel Waan. En dat middenveld is dan natuurlijk voor Max Aardenberg en zijn neef Michel Armenio. Nou, dit zijn een beetje de aanloop naar deze wedstrijd. Nogmaals, de stand is al 1-1, maar dat stond. Het al binnen anderhalve minuut en dan laten we hopen dat het niet het laatste nog moeten zijn en dat we nog een paar kunnen krijgen vanmiddag. Dat zou wel een beetje show en cashier geven aan deze wedstrijd ook. Oké okay, dankjewel Joop en straks in het volgende uur komen we uiteraard weer bij je terug. <middels>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 I'm yeah.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 We'll to please her i'd love Do it, do a thought, only a thought, but if my life is for rent and I don't learn to buy, well I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 En ik weet dat de organisatie had gedacht en gehoopt dat er 1500 wandelaars zouden komen. Maar nou, als je ziet dat het een dubbele aantal is geweest dit jaar dan, nou, dat is natuurlijk fantastisch. Ja. Um, dit is uh, leuk voor, je zei het al, hè? want je bent uh, sportenwethouder. sporten, nou, maar ja. ook gezondheidszorg. Dus, ja. uh, dus het gaat kan mooi uh, met, met elkaar samen, dit, uh, dit hele verhaal. Ah, kijk, als je ook kijkt, we lopen ze lopen, lopen tussen met, uh, met shirtjes van Zandvoort Actief ja. en morgen ook ja. bij de circuitrun. En de Zandvoort Actief, dat is een, uh, dat is een actie die wij uh, op touw gezet hebben uh, met het bewegen, het tegengaan van overgewicht, gezond eten en dat soort zaken. Ja. En ja, lopen uh, is natuurlijk een... Uh, wandelen, rennen is natuurlijk een heel goed remedie tegen, geweest. Ja, heb je dat uh, ook bijvoorbeeld uh, met, met je vinger omhoog bij de collegevergaderingen... dat wel eens uh, zo gezegd? Van, we moeten hier ook wel eens een beetje aandacht aan besteden? Dat hoef ik in de collegevergadering niet te zeggen. Want hm. wij doen heel veel aan, uh, aan dit soort dingen uh, in Zandvoort. We hebben allerlei activiteiten op de scholen. Hm. Gezond eten, gezonde kantine. Veel bewegen op scholen. Ja. En... Uh, ja, ze noemden mij altijd de wethouder overgewicht. Klopt, want ik heb zelf natuurlijk ook overgewicht. Ja. <laughs> ja. ja. Maar ik ben sinds, sinds januari volop aan het groeien en dat heeft me al vijf kilo opgeleverd. Oh, dus dat, uh, dat is dat niet verkeerd. Een... Nee, hè? nee, dat is niet verkeerd. Nou, nee, nee. van uh, morgen zien jullie Tarzan door de door lopen. <laughs>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 Ja, je, hebt, je zei het al, het zonnetje had je beloofd, maar nou, het schijnt uh, nu wel uit uh, aan te komen. Ja. <hums> ja. Ja. Uh, voor jou, voor de rest uh, van de dag, klaar nu? Nee, nee, nee, nee. Want ik moet nu naar de tennisclub om het tennisseizoen te openen. Ja. En dan mag ik morgen vroeg weer naar de circuiren om uh, daar wat dingen te doen. Ik heb een heel vol pakket uh, dit weekend, maar dat is gewoon hartstikke leuk, want uh, heel veel mensen in beweging, mensen zijn allemaal vrolijk en gezellig zijn lekker op stap. En je ziet het, overal zijn de terrasjes gewoon lekker bezet. Ja. Ondanks het feit dat de zon nog niet zo schijnt. Ja. En het is weer goed voor Zandvoort. Goed, dankjewel. Graag gedaan. Dat was Jaap Koper in gesprek met wethouder Gert Tode. Straks gaan we weer naar het voetbal. En Jaap zijn natuurlijk heel benieuwd hoe SV Zandvoort het vandaag doet. Spellen vandaag tegen Hellasport. En de wedstrijd wordt gewoon hier op Zandvoort gespeeld. Eerst hebben we Carol Emerald voor je. Hier is Dead Man. Dat het hadden Gert de net het helemaal goed. De terrassen zitten lekker vol hier in Zalvoort. En CFM is erbij tot aan 5 uur vanmiddag. Met de 30 van Zalvoort. Zij is dit trouwens Carol Emerald en Deadman. Man. zijn heel benieuwd hoe de heren van eh, SV Zalvoort het vandaag doen. Snel weer over naar Joop van voor. Joop, nogmaals, goedemiddag. Ja, goedemiddag normaal. Zo ook een de luisteraars uiteraard. Ja, het was even een beetje een rare binnenkomst natuurlijk. Hè. Zo ander anderhalf minuut twee doelpunten ben je eigenlijk niet uh, gewend. Dus... Nee, niet echt. Ik ga nu pas met verhaal op het is wel het ligt nu toch stil voor een bestuurbehandeling van uh, Michael Kuil Die staat ondertussen weer op. Die krijgen nog een ja, redelijke duw. En hij krijgt niet eens de een bal mee. Maar goed, uh, dat is een, aan de zijzetters. Um, ja, Zandvoort tegen Hellsport Hel de nummer 8. Na vorige week, die staat dan uh, vijfde. Uh, we staan wel ver genoeg voor op Hellsport, om Hellsport niet voorbij zelf te kunnen laten gaan vandaag. Mocht ze overhoofd. gaan eh, Wat Zandvoort wel nodig heeft, er zijn punten. Punten om eh, weer dat zelfvertrouwen op te krikken. En met name dan in de aanloop... ...naar de wedstrijd van volgende week... ...die voor Zandvoort ontzettend belangrijk is. Want dan spelen ze namelijk uit tegen Monnikerdam. En dat is de laatste wedstrijd van de tweede periode. Mag Zandvoort die winnen... ...dan is Zandvoort periodekampioen... ...ongeacht wat dan AFC doet... ...en wat eh, Overbos doet. Nou goed, zover is er nog niet. Zandvoort moet echt weer wat zelfvertrouwen zien te krijgen. Mooi, de vet staat weer op doel. Eh, even kijken, Remco Ronda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 het al binnen anderhalve minuut en dan laten we hopen dat het niet de laatste kunnen zijn en dat we nog een paar kunnen krijgen vanmiddag. Dat zou wel een beetje show en cashier geven aan deze wedstrijd op. Oké, okay, dankjewel Joop en straks in het volgende uur komen we uiteraard weer bij je terug. Ja.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 She knows I'm there and heaven knows I hope she goes the day that lights the